Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuizen moeten misschien toch weer operaties gaan uitstellen. In maart, tijdens de eerste coronagolf, kwam de normale zorg vrijwel helemaal stil te liggen. Het was de bedoeling dat dat niet weer zou gebeuren bij een tweede coronagolf, maar dat lijkt toch niet helemaal te gaan lukken. Er is een tekort aan verpleegkundigen en daar is volgens deze arts niet 1, 2, 3 wat aan te doen. We hebben natuurlijk een afgelopen half jaar zijn we niet anders dan hiermee bezig geweest. Alleen je kunt in een half jaar tijd niet uh, heel veel verpleegkundigen opleiden die ook genoeg gespecialiseerd zijn. Hè? Verpleging is niet een simpel vak. Dus het kost gewoon tijd om voldoende verpleegkundigen op te leiden en we vragen ook nogal wat van ze. Op dit moment liggen de intensive care bedden nog niet echt vol, maar op, de maar op de gewone verpleegafdelingen wordt het wel steeds drukker. De premier van Libanon is alweer afgetreden. Komt omdat het hem niet gelukt was om een kabinet te vormen. In augustus trad de vorige premier van het land ook al af na de enorme explosie in de haven van Beirut. Een man van 23 is opgepakt met 60 kilo lachgas. De politie wist dat de man eerder ook al spul in de Randstad had ingeslagen... en interneuzen, waar je woont, had verkocht. Gisteren werd hij bij een pompstation aan de kant gezet en meegenomen voor verhoor. En we hebben er weer een record bij. Als snelste Nederlander ooit legde Gerben uit Ridderkerk het Pieterpad af. Dat loopt van het Groningse Pieterburen naar de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg. 500 kilometer is het. En dat deed hij deels hardlopend en deels snel wandelend met af en toe een powernap tussendoor. Vannacht kwam hij na vier dagen aan op de Sint-Pietersberg. Oh oh Lekker man. Graag met zijn recordpoging haalde hij geld op voor kinderen in Tanzania. Het weer nog, het is nogal wisselvallig. Vooral in het zuidwesten vallen enkele buien, kan ook met onweer. Op andere plekken wordt het overdag zonnig. Later vandaag gaat het bijna overal regenen en het wordt zo'n 15 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij het Rot Rotterdamplein staat even 2 kilometer file in beide richtingen... want de brug is daar even open geweest.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 de uitzending van uh, Mario Zandvoort. Uh, tussen 1 en 2 beginnen we Zandvoort op zaterdag weer. En meteen lekker met een uh, single uit de jaren 80 van Duran Duran. Je hoorde dus Skin Trades. Ja, even over twee dat betekent dat Albert-Jan en ik er weer zijn. Alleen de zon is er niet. Maar ja, die denkt ook, de zomer is voorbij. Dus ik hoef me niet meer te laten zien, uh, Albert-Jan. Goedemiddag. Goedemiddag. Dan kom ik wellicht bij het gedicht van de dag nog even op terug, wat je nou zegt. Oké, oké. Net was het zonnetje er nog wel, hoor. Ja, dus, ja, ja, ja. maar het is al een stuk frisser uh, geworden. Nou, inderdaad. Het is uh, inderdaad 10 graden, was het uh, nog een half uurtje geleden. Goed, uh, ja, drie uur lang live uh, vanaf de tolweg 10A uh, Zandvoort op zaterdag. Nou, we hebben een, een uh, vol programma. Ik hoop dat we er allemaal uh, goed doorheen komen. Want uh, terwijl uh, wij nu uh, zijn begonnen met het programma, wordt er al gekwalificeerd uh, in uh, Sochi in Rusland. En dan heb ik het over de, uh, de kwalificatie van de Formule 1. De race wordt morgen trouwens verreden om 1 uur, hè? Klopt. Ja, klopt, dus uh, hou dat alvast even in de gaten, want uh, er zijn andere tijden in Rusland dan hier. Ja. Goed. Goed, dus het eerste uur volgen we voor u, voor u uiteraard ook de kwalificatie van de Formule 1 in Rusland. Uh, daarentegen hebben we ook een meevaller, want de wedstrijd, uh, en dan heb ik het over de SV Zandvoort, de voetbalwedstrijd Purmerstein SV Zandvoort, die wedstrijd begint om 3 uur. En om kwart over drie gaan we voor de eerste keer schakelen met Jan van der Leden voor een verslag ter plaatse. Dus uh, om kwart over drie Purmerstein, SW Zandvoort. Dan hebben we natuurlijk gewoon uh, de, de, de, de, zeggen het weerbericht rond de klok van half drie. Blijft het zo, wordt het beter, wordt het nog kouder. U hoort het allemaal om half drie. We hebben de dieren van de week. En ook deze week hebben we nog Jasmine en Jip. Want die andere ka katers en, en, en dergelijke, die gaan de, de, de, behoorlijk snel erin eruit. Maar, uh, dat is goed nieuws toch? Ja, maar Jasmine en Jip niet. Dus, uh, en ik ben een fan van Jasmin. Ik ben helaas allergisch voor, voor poezen. Dus uh, wat dat betreft kan, had ik allang natuurlijk Jasmine in huis genomen. Maar wellicht een uh, van de luisteraars. Kwart voor half vijf. Het dier, de dieren van de week, Jasmine en Jip. En het gedicht van de dag, ja, het heeft alles te maken met, natuurlijk met die zomer die voorbij is. Maar ik heb ook nog een hele mooie nostalgisch nummer, uh, of minst, gedicht meegenomen. Dus jij mag straks nog even uh, die zaak gaan uitzoeken. Uiteraard zometeen Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, voetbal hebben we, hebben we gehad. Ben Zonneveld uh, uh, sprak vanmorgen tijdens Goedemorgen Zandvoort met Niels Priester. Priester uh, over, uh, namens de strandprachters over de mogelijke volgende tegenslagen die eraan zitten te komen. Maar er is ook goed nieuws vanaf het strand. Dus dat hoort u in het tweede gedeelte van dit eerste uur. Kwart over vier hebben we natuurlijk een uitgebreide uh, terugblik op de kwalificatie van Sochi... En wellicht nog een stukje sport kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om uh, te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Ik heb nooit geweten dat jij allergisch bent voor poessen. <laughs> ja, ja, ja, zo leren we nog eens wat hè, van die Albert-Jan. Zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Een hele goede middag. Hou de radio lekker aan, want hier is Bruno Mars. It's a beautiful... was de single van Bruno Mars en Mary You. We zitten in Q1 van de kwalificatie, daarover zometeen meer. Maar eerst na deze plaat van Brian Adams het nieuws in het kort. De single van de Brian Adam zo op de zaterdagmiddag. Nou, het begint redelijk donker te worden hier in Zandvoort. We gaan toch geen regen krijgen, hè, Albert-Jan? Kijk maar op de ramen. Oh ja, daar gebeurt daar gebeurt wel. <laughs> nou, zometeen meer over het weer, maar eerst het nieuws in het kort. Roompot vakantieparken neemt de dus sectorgenoot Curios over. Zo maken ze afgelopen dinsdag bekend. Curios heeft vier parken in Nederland, waaronder een locatie in Bloemendaal en het vakantiepark in Zandvoort bij het circuit. De vakantiewoningen zullen nog wel onder de naam Curios Label, uh, Label worden aangeboden. Naast de vier parken neemt RoomPot ook vijf vakantieparkprojecten over in Nederland, Frankrijk en Portugal. Jeroen Postma, CEO van Curios, meldt blij dat te zijn dat Roompot zijn schouders onder Curios zet en hiermee een mooie toekomst voor de parken en het personeel garandeert. Samen met zijn team zal Jeroen zich in de toekomst kunnen concentreren op zijn passie, de ontwikkeling namelijk van nieuwe leisureconcepten en projecten. Drie van de vier Curios-parken schopten het dit jaar tot de top 10 van de Nederlandse vakantieparken van Zoever. Curios Zandvoort eindigde op een negende plaats met, ruim ne met een ruime negen. Roompod stelt dat de website van Curios wel behouden zal blijven. De verwachting is dat de 366 vakantiewoningen en accommodaties vanaf 1 oktober 2020 op de Roompod website boekbaar zijn. De 7500 Zandvoorters ontvangen een uh, brief voor invullen van de keuze donorregistratie. Iedereen vanaf 18 jaar in de gemeente Zandvoort die nog geen keuze heeft ingevuld in het donorregister... ontvangt uiterlijk 3 oktober een brief met de vraag of dat alsnog te doen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstuurt brieven naar ongeveer 7500 Zandvoorters. Voor vragen over de nieuwe donorwet en de hulp bij het invullen van de keuze... In het donorregister kun je terecht bij veel bibliotheken. Sinds 1 juli 2020 geldt in Nederland de nieuwe donorwet. Iedereen vanaf 18 jaar die in een, in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven... komt in het donorregister. Ondanks eerder uitstel van het Europees Kampioenschap zandsculpturen in juli besloten, is besloten om het EK toch nog plaats te laten vinden... en wel van 12 tot en met 18 oktober aanstaande. Voor de negende keer zal het Europees Kampioenschap zandsculpturen worden gehouden in Zandvoort... Er zijn ook dit jaar zes deelnemers die meedoen aan het kampioenschap, maar vanwege de corona-beperkingen en om veiligheidsredenen heeft de organisatie besloten om geen deelnemers in te laten vliegen uit andere Europese landen, maar een keuze te maken uit in Nederland woonachtige zandkunstenaars met verschillende, verschillende nationaliteiten. Er hebben twee deelnemers de Ierse nationaliteit, twee de Nederlandse nationaliteit, een is van oorsprong in België en heeft een, de andere heeft een Russische nationaliteit. Dus van 12 tot en met 18 oktober toch een EK Zult Sculpturen in Zandvoort. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is... staat de maand oktober in Zandvoort weer in het teken van wild. Onder de noemer Zandvoort Goes Wild... wordt deze hele maand allerlei activiteiten aangeboden... voor zowel bezoekers als bewoners. Van een heerlijk wild diner tot een sportieve Spartan Race... die is inmiddels die is afgelast. Ja, klopt. Ja en een van de prachtige duinwandelingen langs wilde dieren... tot de introdu introductieles voor kitesurfen. Of je nu van avontuur of van de natuur houdt... of een te gekke ervaring zoekt voor jouw mini-avontuur... je vindt het in oktober tijdens Zandvoort Goes Wild. Zandvoorts Marketing heeft zeer divers een programma samengesteld. Bekijk het overzicht op www.zandvoortgoeswild.nl www en tot slot sterke toename zonnepanelen in Zandvoort. Huishoudens in Zandvoort produceren steeds meer zonnestroom... zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek. Steeds meer woningeigenaren leggen zonnepanelen op het dak... en deze wekken bij elkaar steeds meer stroom op. Uh, redenen voor de opmars van zonnepanelen zijn dalende prijzen van de installaties... en een stijgend vermogen per paneel. Dit resulteert in een kortere terugverdientijd. Trends als een elektronisch rijden, ga gasvrij wonen... En meer thuiswerkende zorgen er bovendien voor dat de vraag naar elektriciteit toeneemt. Daarnaast is ook met behulp vanuit de overheid. Want consumenten kunnen de BTW over de aanschaf van de zonnepanelen terugkrijgen via de Belastingdienst. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, dat was het Zandvoortse nieuws. Uiteraard ook na te lezen op de ZFM app. En mocht je onze app niet hebben, download hem dan nu hè. De Play Store, App Store en de Windows Store is beschikbaar. Friends just to show En ook de grote nieuwe is, vergeten we zeker niet te draaien bij CFM. We zijn er 24 uur per dag op onder meer 106.9, kabel 104.5. En uiteraard via de ZFM-app. Dus download hem en er blijft op de hoogte ook van alle laatste nieuwtjes uit Zandvoort. Zo zijn we op deze zaterdagmiddag midden in de kwalificatie van de Formule 1. En gelukkig hebben we de expert in huis. ZFM, Race Radio Pit Report. Pit Report. En de expert in huis is uiteraard Willem van deze Ditmaal niet vanaf het circuit. Je hebt gelijk, want het regent een beetje. Dus gewoon lekker binnen blijven, Willem. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Ja, niet mijn keuze. Maar ja, het circuit dit weekend in het teken van de GT World Challenge. Organisatie SRO, een Franse organisatie. En er zijn geen toeschouwers aanwezig. Ze beperken de aanwijzigheid van mensen tot zo min mogelijk in verband met uh, de kans op uh, corona. Ja, Vo studie... vorige week ging het ja. helemaal fout hè, met, uh, met die uh, Sunday. Ja, vorige week. Ik uh, ben daar niet bij geweest. Ik weet niet precies hoe dat uh, gekomen is... maar het schijnt zo te zijn dat er meer kaarten verkocht zijn... dan dat er afgesproken was uh, met de uh, succesantwoord. Uh, deze organisatie had overigens al voor het feit... wat gebeurde afgelopen zondag uh, besloten... Dat de World Challenge uh, zonder toeschouwers zou plaatsvinden. Oké, okay, nou in ieder geval zitten we nu voor uh, de Formule 1 in de kwalificatie uh, daar uh, op Sochi in, uh, in Rusland. En we hebben de Q1 net gehad, dus het eerste deel van de kwalificatie. Hoe is dat verlopen? Ja, we hebben het eerste deel gehad van de kwalificatie. Uh, eerste Q1, altijd uh, een aantal. Afvallers. Euh, nou, over het algemeen zijn dat wel euh, de bekende die iedere Grand Prix euh, als eerste de helm af kunnen zetten. In dit geval waren het euh, op 16e Crocian. Uh, 17e uh, Gio met de Alva Romeo. 18e Magnussen. 19e, jawel, Latifi. En laatste, Kimi Raikkonen. Uh, dat zijn de afvallers uh, na Q1. Oké, okay, de Haasjes zijn weer het Haasje dus. Ook uh, met Q1. Ja, Haasje... Zijn het Ja, ik ga vlak daarvoor op 14 en 15. Dat moet jou toch wel een beetje tranen geven. <lacht> de beide verhalen. Ja, maar ja even, e dat is ook Even over, uh, over Kimmy Rykoenen. Die moest in deze maand uh, zeggen wat hij ging doen. Of hij bleef racen of dat hij iets anders ging doen. Daar is inmiddels een gesprek uh, al geweest met de, met de leiding. Maar daar wordt met geen woord over gerept wat hij besloten heeft. Heb jij een vermoeden? Ja, bij Kimmy duurt het altijd uh, lang voordat hij wat zegt toch? Dat is, dat is wel waar, Willem, inderdaad. Maar goed, er is al een beslissing genomen... alleen het wordt niet, het wordt niet openbaar gemaakt. Nou, ik weet niet of dat al openbaar gemaakt is, maar... Nee, nog niet. Kimi Raikkonen, ja, dat is... Nee, de beslissing gemaakt is. Kimmy Rijkonen is ja, een racer hart en nieren. En ik denk, als die gevraagd wordt om nog tien jaar door te gaan... dat hij het nog doet. Ja. Nee, Je mag het wel verklappen hoor, Willem. Jij weet het toch, of niet? Nee, nee, oh, oh, nee. Nee, dat dacht ik. Willem heeft een uh, kort lijntje met uh, Kimi, maar dat niet. Nee. Oké, okay, nou, dat uh, wat betreft uh, de Q1. We zitten nu in uh, Q2, nog 11 minuten te gaan daarover. Straks meer, maar eerst zometeen het weerbericht... You in your eyes. ook deze zaterdagmiddag luistert naar het geluid van Zandvoort. Vanaf de studio aan de Tolweg zijn we hier 24 uur per dag... met uiteraard heel veel informatie en muziek. En het is even na half drie zo op de zaterdagmiddag... en de maandagmiddag tot de herhaling. Dat betekent... Het, Zandvoort, weerbericht. het weerbericht met, uh, met onze weerman uh, Albert-Jan Pelleboer. Goed. Uh, vandaag wisselen de wolken, zon en enkele buien elkaar af... En daarbij wordt het maximaal 16 graden. Vanavond en vannacht valt op uitgebreide schaal regen. Lokaal zelfs veel regen. Morgen trekt de neerslag geleidelijk het land uit... en in de middag breekt de zon door. Met ongeveer 18 graden is het ook weer wat warmer. En aanstaande maandag schijnt af en toe de zon... maar er is ook kans op een enkele bui. De temperatuur stijgt naar ongeveer 19 graden... en dinsdag verandert er niet veel. De zon schijnt dan af en toe, maar er is ook een buienkans. Het wordt een graad of 18 ook de rest van de week blijft het wisselvallig met dagelijks kans op regen. De temperatuur ligt gemiddeld tegen de 17 graden. Al dus Rico schreuder. Nou, dan merk ik echt dat de zomer voorbij is. Dat was het weerbericht bij CFM. Dat was het weer. CFM staat voort. En het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl www.ricoweer.nl voor het weer uit deze regio Kennemerland. Even naar half drie. Goedemiddag. We zitten in Q2 van de kwalificatie. Daarop het circuit van Sochi in Rusland. Daarover straks meer voor onze expert Willem van Maar is deze. Radio. Dus hij kwam weer eens uit de kast, hè. De single van uh, Insula in The Root, hoorde en Pressure. We zijn er 24 uur per dag met radio, maar ook met TV. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op, ook op TV. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. 45. -M -M. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. Waar je van hield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 De nieuwe single van Raccoon hoor je in de echte vent. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Nou ja, normaal gesproken zou ik zeggen, we zitten, zitten midden in Q en dan Q2 of Q3. Maar er is even weinig activiteit op dit moment op het circuit. Althans, ze, ze rijden geen rondjes op dit moment, Willem, toch? Nee, dat klopt. Nee, want wat is er aan de hand? Nou, we waren bezig met Q2, zoals het zo mooi heet. Snelste was Lewis Hamilton, dus we gingen er alweer vanuit. Nou, die gaat uh, makkelijk uh, zich door uh, schuiven naar de uh, Q3. Ja, en met gele bandjes. Alleen de tijd werd Lewis Hamilton afgenomen omdat hij tracklimits uh, track limits uh, overschreed. Nou ja, niks in hand, uh, nog een minuutje of tien te gaan, dus uh, we gaan nog een snel rondje doen. Op het moment dat uh, Hamilton bezig was met zijn snelste ronde, ging Sebastian Vettel er hard af. Wat als gevolg had een uh, rode vlag. Er zijn nog twee minuten en uh, 15 seconden over. Zo dadelijk gaat het hele spul weer uh, van start. En dan mag uh, Hamilton alsnog proberen zich uh, door te rijden naar uh, Q3. Ja, en in die 2 uh, minuten kan je net één rondje uh, doen, denk ik. Nou ja, al kom je maar een seconde voordat de uh, tijd om is over uh, start en finish. Dan mag je nog een snelle ronde doen. Na binnen twee minuten, uh, gaat 15 lukken. seconden, moet dat lukken. Oké, okay, nou, uh, spanning nou, dus, uh, alom. Uh, Albon staat uh, op pol uh, in, in de pit, om het zo maar eens te zeggen. Oh, ik wou niet Ja, dat is wel belangrijk <laughs> natuurlijk. Het ja, zijn er twee minuten en uh, ja, als het hele spul nog een keer de baan opgaat... en iedereen wil een gat creëren... zodat hij de ruimte heeft om een snelle ronde te rijden... Ja, dan kan het tricky worden om nog... ...voor de tijd uh, overstappen. Uh, en Max, we stappen erachter toch? Of zag ik dat uh, verkeerd? Uh, nee, dat ik is... zag het niet 1, 2, 3 staan. Maar Max, uh, ja, die uh, staat tot nu toe zevende, Is maar 1 tiende van de seconde verwijderd van de tiende plaats. Dus ook hij zal nog de baan op moeten. En voorlopig Ricciardo op de snelste, snelste ronde. Ja. Kijk, okay. ja, dat Wordt zijn spannend. de En uh, Bottas uh, P2... En uh, Sijns P3, ja. straks meer daarover. Okay, good, is Toch? De of uiteindelijk ja, opzeggen? Ja, echt mooi. En Bottas is uh, als enige uh, tot nu toe wat ik gezien heb... Uh, heeft hij de snelste tijd gedraaid op uh, geel. Dus uh, morgen op de startopstelling uh, gaat hij vertrekken met geel. Oké, okay, en uh, Max inderdaad als tweede in de pits om weer de baan op te gaan. Tot zover deze single van Wings. En zo gaan we gaan weer het hebben, uiteraard over de kwalificatie van de Formule 1. Wat de laatste minuut in Q2 zijn inmiddels gaande daar in Rusland. En Willem houdt het allemaal voor ons in de gaten. Maar eerst de Bibi Q-Bands. Uh, deze disco-klassieker op de zaterdagmiddag bij CFM. de BB en Q-band en Dreamer. CFM, Race Radio, Pit Report. Nou, voor dromen was even geen tijd in Q2... want het was uh, best aan het einde nog wel uh, spannend, toch, Willem? Oh, ja, ja, ja. Ja, hij, hij is wel een dromer. Ik, ik zat <laughs> uh, volgend jaar. Het was zeker spannend. Ja, Met ik. name voor uh, Lewis Hamilton... of hij toch nog uh, door zou gaan naar... Uh, Q3. Nou, dat is hem uiteindelijk wel uh, gelukt met een uh, tijd waarmee hij op de vierde plaats uh, kwam. Ja, hij schoof ah. nog even van de baan, hè? Ja. Ja, dat was in de ronde... oud zeg maar in de Voor ja. uh, Intimie. Degene die het niet gehaald hebben in Q2, dat zijn uh, ja, de andere Ferrari van uh, Charles Leclerc, de thuisracer uh, Daniel Kiep, Fiat en... Lens Strol. Len Strol die problemen had met wegkomen uit de pit. En uh, daarom ook geen snelle ronde meer wist te draaien. De 14e was uiteindelijk Russel. En de vijftiende, uh, dat wisten we al. Die hebben we er eerder af zien gaan. Sebastian Vettel. Maar even, even een vraagje. Uh, op een gegeven moment, toen ze de, de rode vlag herstart... Uh, Verstappen gaat op rode banden weg. En uh, vlak voor de finish uh, trapt hij op de rem. Wat is daar aan de hand? Nou, ik weet niet of ik de rem trapte, Hij ging in ieder geval minder hard. Uh. Ja, ja, ja. Nou, hij ja, deed het niet meer zijn best in, in ieder geval. geval. Nou. Dat zou, ik heb het niet uh, gevolgd, Maar volgens mij reed hij in uh, Q1 en uh, in Q2 reed hij op uh, geel. Ja. Zijn snelste ronde. en dat. De band waar je de snelste ronde mee rijdt, uh, daar moet je mee van start. Maar ja, het veld ligt zo dicht bij elkaar dat je moet afwachten van ja, kom ik wel door naar uh, Q3. Dat zijntje uh, hey. kreeg je op een gegeven moment van je bent safe, dat ging ja. we wel vaak met kwalificatie. Dat is gezegd wordt: je bent safe, je kan uh, langzaamaan doen. Zodat je niet op die rode band hoeft te starten uh, waar je dan je snelste ronde nou ja, mee hebt. Uh, Bottas start, start morgen ook op geel. Bottas uh, start, start ook op geel. Oké, Bottas om geel en... Uh, uh, Verstappen op geel. Uh, wat, uh, Hamilton, wat doet hij die dan? Die moet, die, gaat, die moet op rood. Hamilton moet op rood. Ja. Ja, die was zijn eerste uh, run was die ook op uh, geel gegaan. Nou, dat uh, viel in het water. Of uh, liever gezegd in de brokstukken van de Ferrari. Voor de zekerheid toch mag gaan op uh, rood. Dat na, waar hij de vierde tijd mee uh, neerwist te zetten. En dat impliceert dat hij morgen op rood moet starten. Oké. Okay. Oké, okay, nou uh, we gaan uh, zometeen uh, weten wie er uh, op uh, pole position uh, morgen van de start gaat. Maar eerst uh, deze speciaal vlak voor het nieuws.